12 uur, het NOS-journaal, Ewout de Jong. Goedemiddag, onduidelijkheid over de situatie in die voorkust. De Haagse buurt is uitgekampd en marine terug van piratenjacht. Het weer volop zon, in het zuiden loopt de temperatuur op tot zo'n 18 graden. In het noorden blijft die steken bij 11 graden. Verder staat er een zwakke tot matige noordenwind. Maar ook morgen is het zonnig en wordt het met 14 tot 21 graden nog iets warmer dan vandaag. Ivor Kustan. Troepen van de gekozen president Ouattara... omsingelen het paleis van zittend president Laurent Bakbo. In verschillende wijken van de stad Abidjan wordt de laatste dagen zwaar gevochten om de macht. Correspondent Paulien Baks, uh, hoe is de situatie op dit moment in Abidjan? Nou, eerder deze week dachten Frankrijk en de Verenigde Naties die hier een behoorlijke troepenmacht hebben... ...dat het snel afgelopen zou zijn omdat ze al het zware geschut van Bakbo hebben vernietigd. Maar nu blijkt dan toch dat de gevechten doorgaan en dat Bakbo het niet zomaar opgeeft. En zijn soldaten zouden toch een flink deel uh, van de stad in handen hebben. En ja, de gevechten gaan uh, gewoon door. En uh, we zijn er niet helemaal over uit wat de situatie nu precies is. Ja, er is een hoop onduidelijkheid. Je zegt het zelf ook al. Er waren al geruchten dat Bakbo zich over zou geven. Uh, verwacht jij dat dat nog gaat gebeuren? Of zijn dat ook maar geruchten? Nee, ik denk dat hij zich wil overgeven. Ik denk dat hij net zo lang blijft zitten tot hij helemaal geen eten heeft en geen water. Dan zal hij het misschien alsnog moeten doen. Maar de berichten over zijn bunker zijn dat hij daar zit te bidden en te zingen met zijn vrouw en een aantal vertrouwelingen. En dat hij absoluut niet van plan is om de macht op te geven. En dat zeggen zijn woordvoerders vanuit Parijs ook. Die zeggen dat hij gewoon nog steeds de president is. Okay. Dankjewel pauline Baks. Nou, op het Tahrirplein in Cairo zijn demonstranten opnieuw slaags geraakt met het leger en de oproerpolitie. Duizenden Egyptenaren willen dat de afgetreden president Mubarak en de leden van zijn regime worden vervolgd voor corruptie. Betogers staken vanmorgen onder meer een bus en een vrachtwagen in brand. De oproerpolitie loste waarschuwingsschoten. Gisteren stroomde het Tahrirplein ook al vol met betogers. Vannacht maakte het leger met geweld een eind aan die demonstratie. Het Rode Kruis breidt zijn hulpverlening in Libië uit naar het westen van het land. Een schip met geneesmiddelen is vandaag aangekomen in de havenstad Misrata. En hulpverleners van het Rode Kruis zijn op weg naar de belegerde stad Zawiya. Misrata is in handen van de opstandelingen... maar wordt al wekenlang gebombardeerd door troepen die trouw zijn aan de Libische leider Gaddafi. Het was tot dusver vrijwel onmogelijk voor buitenlandse hulporganisaties... om de vele gewonden in Misrata te bereiken maar na onderhandelingen met het regime kan dat nu wel. Het Rode Kruis was al actief in de oostelijke gebieden... die in handen zijn van de rebellen, zoals in de steden Benghazi en Tobruk. Een beperkt aantal defensiemedewerkers die worden wegbezuinigd kan terecht bij de politie. De Nederlandse Politiebond denkt aan enkele tientallen. NPB-bestuurder van de Pool zei in het radioprogramma Cappuccino dat politici hier wel erg gemakkelijk getallen en mogelijkheden noemen. Minister van Defensie Hille heeft al een paar keer gezegd dat een deel van de wegbezuinigde militairen naar de politie zou kunnen. Maar dat zijn er dus maar enkele tientallen. Bij Defensie vallen, als het aan Hille ligt, zo'n 6000 gedwongen ontslagen. Dit is het NOS-journaal. Het Ewoud de Jong. In Den Haag is gisteravond een grote inval gedaan in de Doubletstraat, een straat met 164 prostitutieramen. Politie en justitie sloten om 8 uur s avonds de, de straat af en doorzochten de panden. Aanleiding voor de actie was dat veel vrouwen achter de ramen daar tegen hun wil zouden werken. Bij de actie is een onbekend aantal mensen aangehouden. Met de meer dan 150 vrouwen en 100 van hun klanten... heeft de politie gesprekken voert, gevoerd. Volgens burgemeester Van Aertsen werd de vrouwen verteld... dat de actie niet tegen hen was gericht, maar tegen mensenhandel. Bij de actie in de Haagse Doubletstraat... werden 350 agenten en 50 ambtenaren ingezet. Dan het marinevrugat Harer Majesteits de Ruiter. Dat is weer terug in Nederland. Het schip heeft in de Golf van Aden de afgelopen maanden jacht gemaakt op Somalische piraten. Een paar uur geleden kwam het marinevrugat aan in Den Helder. En door de aangekondigde bezuinigingen had de bemanning gemengde gevoelens over die thuiskomst. Verslaggever Roel Pauw. Altijd een mooi moment als er een schip van de Nederlandse marine de haven van Den Helder binnenvaart. Een hoempapa bent op de kade. Blije gezichten van familieleden en vrienden. Daar staat Welkom Sasha staat er op een spandoek. En wie is Sasha? Dat is mijn zoon. Hij was blij dat hij weer thuis kwam Het is voor hem voor het eerst. Dus, uh, het is een eerste uitzending. Ja. Maar over deze thuiskomst hangt wel de schaduw van de aangekondigde bezuinigingen. Dat is altijd spannend natuurlijk en het is uh, niet echt heel leuk. Maar ja, goed, u heeft uh, nuttig werk gedaan, hè? piraten, de stuip op het lijf gejaagd en zo. Dus... Ja, ze waren aardig bang voor ons. <lacht> dus ik hoop dat we goede dingen hebben gedaan, maar dat, uh, dat uh, is wel gelukt. Ja. Eigenlijk moeten we helemaal niet bezuinigen. Want dit, dit is uh, een mooi moment om te zeggen van kijk, hier doen we het allemaal voor. Ook het land. Toch? Ja, zometeen komt de minister, misschien moet u het hem nog eens even vertellen. Nou, we moeten even een harde woordje mee praten, denk ik. Ja? ja, denk ik wel. Admiraal Borsboom heeft de manschappen van de ruiter gisteren persoonlijk bijgepraat over de bezuinigingen. Ja, ik heb eerst uh, aan de wal alle commandanten en uh, chef-de-equipages en afdelingshoofden geïnformeerd. Daarna ben ik met uh, een klein bootje naar de haarmijsters de ruiter gegaan. Die lag hier op de rede al klaar. En daar heb ik in feite ja, de, de boodschap zelf persoonlijk ook aan de bemanning gebracht. Met name ook omdat die natuurlijk op een rare dag zijn teruggekomen. Om dat uit te leggen. En, en daar zie je ook die, die mix van emoties. Blij om thuis te zijn, maar met heel veel onzekerheid. Zegt u met de ervaringen van deze missie zo'n schip als de ruiter dat is wel het laatste dat je uit de vaart moet nemen? Of moet ik dat zien? Nou, er zou geen enkel schip uit de vaart moeten worden genomen gezien het werk wat er ligt. Als we dat gewoon feitelijk bekijken, kan ik het werk nu niet aan. De vraag is groter dan ik kan leveren. En dat betekent dat we, als er een verzoek komt om antipiraterijmissies te gaan doen... niet alleen aan de oostkust van Afrika, maar de piraterij aan de westkust van Afrika... is ook een opkomst, dat je dat nee moet zeggen. Het is natuurlijk wel heel erg wat er op dit ogenblik gebeurt. En ik vind gewoon dat je bij Defensie materieel gezien niet mag uh, inkrimpen. Anders kan je wel een bordje voor neerzetten van terroristen, kom maar naar binnen... want we hebben toch geen materieel meer. Ja, zo zie ik het. Een verslag van de rolbouwvoering. Nigeria dan. De verkiezingen daar, daar zijn verkiezingen namelijk... die verlopen niet overal zonder problemen. In een groot aantal kiesdistricten wordt vandaag gestemd voor een nieuw parlement. Het is de eerste van een serie verkiezingen. Ruim 73 miljoen stemgerechtigde Nigerianen kiezen de komende weken... ook een president en gouverneurs van de deelstaten. De stembusgang was al twee keer uitgesteld vanwege organisatorische problemen. En ook vandaag ging het dus niet overal goed. In het district bij de hoofdstad Abuja was gisteren een bomaanslag... waar acht mensen om het leven kwamen... 16 april is de belangrijkste dag van die verkiezingen in Nigeria. Dan kiezen de Nigerianen een nieuwe president. Zit het president Goodluck Jonathan van de Democratische Partij van het Volk... lijkt de beste papieren te hebben. De elektrische auto die is nog niet heel erg populair. Nog maar zo'n 5% van de Nederlanders overweegt om er een te kopen. Veel automobilisten twijfelen nog omdat er nog maar weinig oplaadpunten zijn. Dat blijkt uit onderzoek van Milieu Centraal. Er zijn nu nog maar ruim 200 oplaadpalen in Nederland. Verder zijn er ook twijfels over de maximale afstand die je met een volle accu kan rijden. Gemiddeld is dat zo'n 150 kilometer. De elektrische auto stoot bij het rijden geen schadelijke uitlaatgassen uit. Maar toch denkt bijna de helft van de ondervraagden... dat elektrische auto's niet milieuvriendelijker zijn... dan benzine- en dieselauto's. Sport. Zwemmen. In Eindhoven wordt gezwommen bij de Swim Cup. Belangrijkste doel is echter het zwemmen van limieten... die een startbewijs voor het WK opleveren. Bob van der Tak, uh, zijn uh, deze tickets nog verdiend... voor dat toernooi in Shanghai? Nee, vanochtend uh, nog niet uh, in de serie. Het uh, scheelde overigens niet veel hoor. Op de 50 meter rugslag zagen we Bastiaan Leijsen in actie. En als je dan weet dat de limiet voor het wereldkampioenschap was 25-0-2... En hij zwom 25-04 op 200ste. Miste die, die limiet dus. Betekende overigens wel een Nederlands record voor lijsten. Een uh, goede prestatie dus wel. En een uh, bevestiging van zijn uitstekende vorm gisteren. Plaatste die zich uh, voor Shanghai op de 100-meter rugslag. En mogelijk lukt het later vandaag ook op de 50-meter. Dus er was ook een bijna limiet op de 200-meter vrije slag. Joost de Rijns rennen het daar net niet. 800ste scheelden het maar wel een heel dik persoonlijk record van 1'47'90. En zijn coach Martin Truijens, die ik net even sprak... die heeft uh, goede hoop dat het vanavond wel lukt voor Rijns. Ja goed, het uh, ochtendgedeelte zit er bijna op... in het uh, Pieter van der Hogeband Zwemstadion. Wat gaan we vanmiddag zien? Ja, nou, het zit er nog niet helemaal op hier. De 100 meter vlinderslag die staat nog op het programma, de series. En uh, dat is uh, belangrijk, omdat daar Juri Verlinde zometeen in actie gaat komen. Hij is nog niet gekwalificeerd voor Shanghai. En uh, dat is wel een podium waar hij thuis hoort. Want hij was uh, de nummer twee van het laatste Europees kampioenschap in Budapest. Dus hij moet zich echt wel gaan kwalificeren. Hij moet alleen nog vorm behoud tonen. Dus uh, dat zou moeten kunnen, zometeen. Okay. Dankjewel, Bob van der Tak. En dan is er verkeersinformatie bij de ANWB. Edwin Gerritsen. De A27 van Gorkum naar Breda is dicht tussen knooppunt Horipolder en Oosterhout. Er is een vrachtwagen geladen met zonnepanelen gekanteld. Verkeer richting Breda kan vanaf knooppunt Gorkum omrijden via Rotterdam over de A15 en de A16. De hoofdpunten van het nieuws. In Den Haag is gisteravond een grote inval gedaan in de Rosse buurt. Op het Tahrirplein in Cairo zijn demonstranten opnieuw slaags geraakt met het leger en de oproerpolitie. En het marinefregat De Ruiter is weer terug in Nederland. Het schip heeft jacht gemaakt op Somalische piraten. Dit was het NOS-journaal. Zometeen de VARA en de VPRO met Argos. Goeiedag, hier is Kees met de minder fileberichten. Kijk.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 Door goed voorbereid op weg te gaan, komen we verder. Zembla deze week op jacht naar Mladic. De Servische generaal wordt verdacht van de moord op ruim 7000 Bosniërs. Al 15 jaar ontloopt hij zijn arrestatie en wordt hij beschermd door militairen die hem nog steeds als een held zien. Tot woede van de nabestaanden van Srebrenica. Zembla over de jacht op Mladic. Vanavond, half elf, bij de Vara Nederland 2. Het is Radio 1. Argos. Onderzoeksjournalistiek van de VARA en de VPRO. Max van Wezel. Die u een uh, hele goede middag wenst. Welkom bij Argos, het onderzoeksprogramma van Radio 1. Met twee onderwerpen vandaag. Straks praten we met onderzoeksjournalist Joep Domen... over het artikel dat hij in NRC Handelsblad van vandaag schreef... over het antibiotica-syndicaat. Maar eerst... De gezondheidszorg. Of, liever gezegd, het falen daarvan. Dit is het RTL Nieuws van zaterdag 5 maart. Goedenavond. Een vaatchirurg die bij twee Nederlandse ziekenhuizen... levensbedreigende fouten maakte, soms dodelijke, is in Schotland nog altijd aan het werk. Blijkt uit onderzoek van het Radio 1-programma Argos. De Argos-uitzending op 5 maart was dat over vaatschirurg H. De vaatschirurg die in minstens veertien gevallen ernstige medische fouten maakte. Die uitzending leidde tot veel commotie en tot een reeks Tweede Kamervragen. Om privacyredenen noemen we niet de volledige naam van de arts... maar alleen de eerste letter van zijn achternaam. We lieten een maand geleden horen dat een spoedklacht... die door een inspecteur van de inspectie voor de gezondheidszorg tegen hem werd ingediend... enkele dagen later door de hoogste baas van diezelfde inspectie weer werd ingetrokken. Vandaag proberen we een antwoord te vinden op de vraag waarom dat gebeurde... en wat er met gebeurde met de doortastende inspecteur die de blunderende arts wilde stoppen. Ook kunt u horen over de gevolgen voor de patiënten die door vaatchirurg H werden behandeld. Luister... Mijn verslag van Sanne Boer en Huub Jaspers. Toen ik goed bij was, stonden er een aantal mensen bij mijn bed. En toen bleek dus dat mijn rechterbeen wit was en koud. Die nacht, van maandag op dinsdagnacht heb ik op de intensive care gelegen. En dinsdag is mij verteld dat de slagader doorgenomen was... Maar... Waarom dat is gebeurd, dat weet niemand. Dat weet de chirurg zelf ook niet. Ik heb altijd gezegd dat ik het voor hem ook heel erg vind... om ja, te leven met dat je zo'n fout hebt gemaakt. Maar als ik nu terugkijk na zeven jaar en wat er na die tijd nog allemaal gebeurd is... en hoeveel fouten, hele ernstige fouten er gemaakt zijn... ja, dan word ik echt heel erg boos. Ik heb altijd gedacht dat ik ja, het enige slachtoffer was. En nu er in het nieuws is geweest van wat er na mij nog allemaal gebeurd is. Dat had niet mogen gebeuren. Zo iemand mag gewoon niet meer in een ziekenhuis werken. Iemand met zo'n probleem, die hoort niet te opereren. Nicole Rutte uit Limburg, 30 jaar. Ze vertelt over haar ervaring met vaatchirurg H., in onze uitzending van 5 maart melden wij dat de Inspectie voor de Gezondheidszorg al 3,5 jaar onderzoek doet naar deze dysfunctionerende arts, maar nog steeds niet tot een conclusie is gekomen. De vaatchirurg had een alcoholprobleem en veroorzaakte in de ziekenhuizen van Venlo en Winschoten bij tenminste 14 patiënten calamiteiten. En Nicole Rutte is één van die patiënten waarbij het misging. Zij zal nooit meer goed kunnen lopen en sporten al helemaal niet. Andere patiënten moesten een beenamputatie ondergaan door fouten van haar... en twee patiënten zijn na de operatie overleden. Het gedrag van de chirurg werd beschreven als macho en als een cowboy in het Wilde Westen. Hij vond het leuk om bij operaties met bloed besmeurd te raken... Chirurg H schoot nietjes in het been van een patiënt... om te controleren of de patiënt voldoende verdoofd was. De inspectie heeft ondanks alle commotie nog steeds niet duidelijk kunnen maken... waarom het onderzoek naar deze vaatchirurg nog niet is afgerond. En waarom de inspectie de fouten van de vaatchirurg nooit heeft voorgelegd aan de tuchtrechter. In een schriftelijke reactie op onze bevindingen... biedt de inspectie haar excuses aan voor de trage behandeling van het dossier... Maar de inspectie wijst er tegelijkertijd op dat de vaartchirurg naar het buitenland vertrokken is... en dat daardoor de patiëntveiligheid in Nederland niet meer in het geding is. De chirurg vertrok, nadat hij op non-actief was gesteld door het ziekenhuis in Winschoten, naar Schotland... om daar opnieuw als chirurg aan de slag te gaan. Oud-inspecteur Menzo Westerrouwe van Meteren is verontwaardigd over de verklaring van de inspectie. Het erge van wat erin staat is uh, dat de chirurg uh, geen gevaar meer is voor Nederland. En dat het daarom niet erg is dat de zaak nu 3,5 jaar op zich doet wachten. Of, of wellicht nog langer. En uh, ja, dat, dat, ik vind dat dat helemaal niet kan. Dat is feitelijk schandalig. Het is alsof schotten geen mensen zijn. Singh Yulong Singh, de voormalige inspecteur die de zaak over vaatchirurg H... in onze vorige uitzending openbaar maakte, kreeg vlak voor die uitzending een e-mail... En daarin dreigde de inspectie met juridische stappen... als hij zou vertellen over het onderzoek naar vaatchirurg H. Arbeidsrechtskundige Evert Verhulp over deze dreigmail. Wat ik gek vind is dat de inspectie aan de ene kant erkent... dat er iets niet goed is gegaan en dat ze alsnog snel dat onderzoek moeten doen. Nou, Dat is toch, toch mede aan deze man te danken die zo vasthoudend is geweest. En aan de andere kant verwijten ze hem dat hij dat naar buiten brengt. Maar ja, dan moet de inspectie ook misschien beter zijn werk doen. Naast de dreigmail speelt er nog iets anders. De inspectie wil 40.000 euro schade verhalen op voormalig inspecteur Juloem Singh. De Engelse inspectie heeft de op non-actief gesteld... waardoor hij een half jaar niet heeft kunnen werken. En die inkomensderving heeft de juryur gevorderd van de inspectie. En de inspectie heeft 40.000 euro aan hem betaald... onder de stelling dat ik een fout heb gemaakt... In Argos vandaag deel 2 over de zaak H. Een verhaal over een vaatchirurg die jarenlang dysfunctioneert. Een inspectie die niet ingrijpt. En patiënten die aan hun lot worden overgelaten. Ik heb altijd in een uh, damesteam gevoetbald. En dit zijn foto's toen wij kampioen zijn geworden. En ik meen dat het in. 1999 is geweest. en Meerlo is dit. Daar is één damesteam en dat, en dat damesteam voetbalde ik. En daar stond ik altijd in de spits. Ja, hier staan allemaal dames in hun shirtjes, gesponsord door een bouwbedrijf. Iedereen een flinke bos bloemen, lachen. Ja, ja dat was ook echt een hele leuke tijd. Het was één groot feest. Ik deed één keer in de week trainen. En op zondagmorgen was het altijd voetballen. Komt er dat nog ooit van in de seniorenteam? Nee, nee. voetballen is niet meer mijn... Uh, dat kan ik niet meer. Nicole Rutte wordt in 2004 in het Vicurie ziekenhuis geopereerd door vaatschirurg H. En dat gaat mis. Van de gevolgen heeft Rutte tot op de dag van vandaag nog steeds last. Nicole is nu dertig en heeft twee kleine kinderen. Ik werd op maandagmorgen geopereerd door een chirurg om mijn spataders te laten verwijderen. Ik werd geopereerd en na de operatie bleek dat uh, mijn rechterbeen koud en wit was. Ik ben toen toch gewoon naar de afdeling gebracht. Na de operatie is Nicole erg suf. Het duurt even voordat ze doorheeft dat er iets mis is gegaan. Toen ik goed bij was, um, stonden er een aantal mensen bij mijn bed. Toen hebben ze de chirurg ook nog terug laten kijken... Ik wist nog niet wat er aan de hand was, maar ik voelde wel dat er iets mis was. Nicole Rutte wordt per ambulance van Venray naar het hoofdziekenhuis in Venlo gebracht. Daar wordt ze diezelfde avond opnieuw geopereerd. Wat er precies misgegaan is, weet ze dan nog steeds niet. Dat werd mij pas de dag erna verteld. Want die nacht, van maandag op dinsdagnacht, heb ik op de intensive care gelegen... En uh, dinsdag is mij verteld dat de slagader doorgenomen was. Maar waarom dat is gebeurd, dat weet niemand. Dat weet de chirurg zelf ook niet. De slagader doorgenomen, wat bedoelt ja. u daarmee? Ja, de slagader hebben ze doorgenomen in plaats van de spatader. En die hebben ze afgebonden. Mijn been heeft gewoon ja, geen bloed gehad. Uh, dinsdagmorgen bleek dat het nog niet goed was met mijn been... Toen ben ik dus met de ambulance naar Maastricht gebracht. Daar hebben ze mij uh, in de avond weer geopereerd. Toen hebben ze twee omleidingen in mijn been gemaakt. En toen heb ik daar nog acht dagen in Maastricht gelegen. En ja, met heel veel revalidatie ben ik weer uh, ja, zoals het nu is. De operatie in Maastricht is een gecompliceerde, zes uur durende operatie. En het is maar goed dat ze er snel bij zijn. Dus je en in Vello had gezegd dat het er niet zo'n haast bij zat. Maar toen ik in Maastricht aankwam. werd ons daar verteld. dat ik die dag nog geopereerd zou worden. al zou het later in de avonduur zijn. Maar ik zou zeker die dag geopereerd worden. En s'avonds ben ik inderdaad in Maastricht. nog geopereerd. Dat moest, met spoed. Ja, dat moest. Ja, en dat is ook uh, zeker mijn geluk geweest. Want ja, mijn been had toen al lang zonder bloed gezeten. Waardoor mijn onderbeen niet meer is zoals het was. Dus ja, dat had gewoon niet mogen wachten. En als het een dag later was geweest? Ja, dan denk ik dat ik hier uh, met één been had gezeten. Dan had het geamputeerd moeten worden. Het been van Nicole Rutte kan uiteindelijk worden gered. Maar daarmee is de ellende voor haar nog lang niet voorbij. In juni 2004 zijn nog twee operaties nodig. En helemaal goed... Zal het nooit meer komen? Als ik ga wandelen, dan is het na 500 meter, moet ik stoppen. Dan krijg ik kramp in mijn onderbeen. Als ik dan een tijdje stil blijf staan, dan gaat het weer en dan kan ik weer verder lopen. Dat noemen ze een etalagebeen. Tien maanden na haar operatie schrijft Nicole een brief aan Vaatje H. Omdat ze niet kan begrijpen hoe een ervaren specialist een dergelijke fout kan maken. Rutte leest een paar zinnen voor uit die brief, die ze zorgvuldig heeft bewaard. Voor tien maanden terug werden mijn spataders verwijderd. Ik neem aan dat een chirurg bij een van zijn eerste lessen al leert... wat het verschil is tussen een spatader en een slagader. Maar oké, okay, fouten kunnen gemaakt worden. Waar ik ontzettend veel verdriet en boos om ben... is dat u nooit iets van u hebt laten horen. Een klein telefoontje was dat al te veel. Een beetje belangstelling zou op zijn plaats zijn geweest. Na 2,5 week krijgt Nicole Rutte antwoord van vaatchirurga. Hij schrijft... Ook op mij heeft jouw operatie invloed gehad. Iedere keer als ik spataders opereer... controleer ik bijna neurotisch of het wel de ader is... en niet per ongeluk de slagader. Iedere chirurg hoort en leest over complicaties... en hoopt dan dat ze hem of haar niet zullen overkomen. Deze gebeurtenissen blijven niet alleen jou maar ook mijn hele leven in gedachten. Net zoals jij vraag ik me af, waarom? Waarom overkwam het bij jou? Het antwoord heb ik niet. Ik had graag gezien dat het anders was gelopen. Chirurg H. betuigt in zijn brief medeleven met Nicole Rutte. Maar hij geeft niet toe dat hij zelf een fout heeft gemaakt. En het woord excuus komt ook niet voor in zijn brief. Toch is Nicole in eerste instantie blij met de reactie. Ik vond het zeer netjes dat ik ook een brief terug heb gekregen... en toch een beetje antwoord op mijn vraag heb gekregen. Na onze eerste uitzending over vaatschirurg H... kijkt Nicole Rutte met heel andere ogen... naar de brief die ze in oktober 2004 van hem kreeg. Nu word ik daar ontzettend boos over. Ik heb altijd gezegd dat ik het voor hem ook heel erg vind... om te ja, moeten leven met dat je zo'n fout hebt gemaakt... Maar als ik nu terugkijk na zeven jaar en wat er na die tijd nog allemaal gebeurd is... en hoeveel fouten, hele ernstige fouten er gemaakt zijn... dan denk ik van wat de chirurg daar schrijft... als hij dat echt meent, dan waren er nu, daarna niet nog zoveel dingen verkeerd gegaan. Als je neurotisch nakijkt of het de ader is en niet per de slagader... dan moet je daarvan geleerd hebben... En dat er daarna nog zoveel dingen verkeerd zijn gegaan, ja, dan word ik echt heel erg boos. Als ik dan de brief nou lees, ja, dan bekijk ik de brief nu heel anders als toen. Bijna twee jaar na de operatie van Nicole Rutte wordt in het Ficurie Ziekenhuis in Venlo weer een jonge vrouw geopereerd aan spataderen. Ik uh, ben dus terechtgekomen bij de heer H., omdat hij mij zou opereren aan mijn linker onderbeen waar hij een ader zou verwijderen die niet goed meer functioneerde. Toen de operatie klaar was, uh, was mijn been zo opgezwollen... en roodblauw verkleurd. En had ik zoveel pijn dat ik er niet op kon staan. Dat leek me al niet normaal, want het was uh, ten slotte maar gewoon een spataderoperatie. En ik had al van anderen gehoord dat dat eigenlijk niet zoveel voorstelt. Ik heb een paar dagen afgewacht... En gebeld van hoe kan dit? En naar uh, de huisarts geweest. En steeds is wel even gerustgesteld geworden van wacht maar even af. Het zal nog wel uh, wat wegtrekken. Maar het bleef eigenlijk zo. En het lopen, wat ik moest doen, dat ging helemaal niet. De nu 45-jarige vrouw wil niet met haar naam op de radio. We noemen haar Ellen. Ze wil ook niet te veel ingaan op haar klachten. Ze wil niet als slachtoffer door het leven gaan, zegt ze. Wel wil ze vertellen wat er fout is gegaan. Na haar operatie blijft Ellen veel pijn houden. De artsen begrijpen niet waarom en ook niet waarom haar been zo dik blijft. Er wordt besloten een röntgenonderzoek te doen. Een zogeheten duplexonderzoek. Tijdens het duplexonderzoek uh, zagen ze al... dat de ader die verwijderd had moeten zijn, er nog zat. En ze zagen ook dat een andere ader, een, een hoofdafvoerader... Van het bloed uit het onderbeen naar boven weer. dat hij. ter hoogte van de kniehalte dus ineens ophield. Dus die was, dat was gewoon, uh, hij was gewoon verwijderd. Vaatchirurg H. heeft, zoals ook eerder al gebeurde bij Nicole Rutte. een verkeerde ader verwijderd. Een cruciale ader voor de bloedtoevoer naar het been. Ellen wil weten waarom de chirurg die fout heeft gemaakt. en dient daarom een klacht in bij het medisch tuchtcollege. En daarmee is zij, voor zover wij weten, de enige van de gedupeerde patiënten die een tuchtklacht tegen haar indient. Er komt een hoorzitting. Vaatchirurg H. ziet ze dan voor het eerst weer. Daar is hij naartoe gekomen met zijn advocaat en hij vertelde dat hij volgens hem goed had gehandeld. Enkele maanden na de eerste zitting komt er een tweede. Maar haar, de heer H. zelf was er niet... Oh, hij had afgebeld omdat hij zijn vliegtuig had gemist. Hij zat toen al in Engeland. Bij de tweede zitting van het Tuchtcollege is wel de artsassistent aanwezig... die chirurg H geassisteerd heeft bij de operatie. Die artsassistent heeft gewoon uh, heel eerlijk verteld... wat zijn ervaring was tijdens de operatie. Toen de heer H mijn aderen wilde strippen... zei van, oh, volgens mij zitten we niet helemaal goed. Ik heb het idee dat we niet op de goede plek zitten... Dat zijn de artsassistent? Ja, hij vertelde dat het zo was gegaan. Hij kon zich die operatie nog heel goed herinneren. Dus hij heeft hem gewaarschuwd van volgens mij zitten we niet goed. Maar de heer H. die wuifde dat weg. Het medisch tuchtcollege oordeelt dat de klacht van Ellen gegrond is. Het verweer van H. vindt het college niet geloofwaardig. We citeren... Het strippen van de verkeerde ader moet worden aangemerkt als een medische fout... De vaatchirurg krijgt een waarschuwing. Pas door onze uitzending van 5 maart komt Ellen te weten... dat er al 3,5 jaar een inspectieonderzoek naar de chirurg loopt. En dat de inspectie nog steeds geen maatregelen tegen hem heeft genomen. Hoe kan dat nou? Er moet toch iemand zijn die, die dat een halt toe kan roepen? Bijvoorbeeld de inspectie, dat is toch de, de aangewezen instantie... die op een gegeven moment zegt van... Maar ho, zo gaan we niet verder met die man... Vier dagen na de operatie van Ellen wordt vaatchirurg H... tijdens het werk door een collega aangesproken omdat hij naar alcohol ruikt. H geeft toe een drankprobleem te hebben. Ik ben naar de media gestapt om uiteindelijk in het algemeen belang... aandacht voor deze zaak te vragen. En omdat ik nog steeds vind dat deze chirurg door de inspectie... Uh, bij het Tuchtcollege aangeklaagd moet worden. Omdat ik dit niet op mijn geweten wil hebben. En met dit bedoelt u? Dat er een chirurg rondloopt die een ernstige gevaar voor de patiëntenzorg betekent... en dat de inspectie, dat wetende, geen actie onderneemt. Voormalig inspecteur Singh Yulam Sing. Hij voerde het onderzoek uit naar de vaatchirurg voor de inspectie. Maar hij werd van de zaak afgehaald en in 2009 zelfs ontslagen... De voormalig inspecteur heeft een maand geleden... in onze uitzending verteld over zijn ervaringen. En vlak voor die uitzending ontving Yulam Singh een mail van de inspectie... waarin deze dreigt met een rechtszaak en een schadeclaim... als Yulam Singh zou vertellen over het onderzoek. Aan hoogleraar arbeidsrecht Evert Verhulp... de vraag of dit dreigement juridisch bezien snijdt. Dat kun je doen op het moment dat er echt ernstige schending van, van privacy plaatsvindt... of een beschadiging plaatsvindt op een manier die niet kan. Maar daar lijkt me allemaal geen sprake van. Uh, de bedoeling van zowel de ambtenaar als het programma is... om te bewerkstelligen dat er alsnog onderzoek wordt gedaan... naar een potentieel gevaar dat de samenleving dreigt... nou ja, dat lijkt me heel eerbaar. En kennelijk heeft hij daarin nog gelijk ook... want de inspectie zegt zelf dat ze inderdaad onzorgvuldig heeft gehandeld. Dus ik kan me slecht voorstellen dat de rechter iets zou doen... wat de inspectie zou willen. Ook publiekelijk oefent de inspectie druk uit op voormalig inspecteur Yulung Singh. In een verklaring op haar website stelt de inspectie... dat Yulung Singh op eigen houtje zou hebben geopereerd... en te snel een spoedprocedure zou hebben ingediend. Wat is de reactie van Yulung Singh hierop? Alle inspecteurs met wie in deze casus is besproken... waren van mening dat niet alleen een tuchtprocedure... tegen hem ingesteld moest worden, maar ook met spoed... Nadat het meldingenoverleg had besloten om een spoedprocedure in te zetten, heb ik samen met Willem Nuchteren een gesprek gevoerd met Wim Schelkens over deze zaak. En uh, in deze zaken waarbij de patiënt een risico vormde, is het gebruikelijk dat dan ook met de hoofdinspecteur wordt gesproken om te kijken of hij uh, daarachter kan staan. En wat zei hij? Hij was het zowel met Willem Nuchter als met mij eens dat eh, deze chirurg een risico verloor, een onverantwoord risico, en dat er een spoedprocedure-tuchtklacht ingesteld moest worden. Ook uit het interne dossier, waarin alle correspondentie over het onderzoek naar chirurg H zit, blijkt dat inspecteur Juloemsing niet in zijn eentje handelde. In een verslag van een intern overleg binnen de inspectie lezen we. Maandag, 28 april, 16:10. Actie, tuchtklacht indienen. Versnelde procedure. Brieven aan Britse inspectie. Kopie aan vaatchirurg H. Ik word afgeschilderd als een eigenwijze inspecteur... die geen advies inwint van de regiojurist... en niet overlegt met mede-inspecteurs... en in mijn eentje zou opereren... Ik denk dat dit allemaal ingrediënten zijn om van mij een beeld te scheppen... wat uiteindelijk de rechter moet overtuigen dat ik terecht ben ontslagen. Uit het interne dossier komt naar voren dat Yulum Singh niet bang is tegen zijn werkgever in te gaan. Een voorbeeld. De inspectie wil hem van het dossier afhalen nadat ze de spoedklacht ingetrokken hebben. Maar Yulum Singh weigert dit. De inspectie wilde dat ik het dossier niet meer zou behandelen. Daarmee zou ik natuurlijk aangeven dat ik het met de stelling eens was... dat ik te prematuur een tuchtklacht heb ingediend. Ik vond in het algemeen belang dat er een tuchtprocedure ingesteld moest worden. Daarom kon ik mij niet neerleggen bij de informele afspraak... om het dossier niet meer te behandelen. U bent daartegen ingegaan. Dat klinkt ook al heel eigenwijs. Er zijn twee redenen voor mijn beslissing toen. In dat gesprek werd mij niet duidelijk gemaakt... op grond waarvan de inspectie tot de conclusie was gekomen... dat ik te prematuur en ten onrechte een klacht had ingediend. En ten tweede vind ik dat ik inhoudelijk heel erg goed in het dossier zat. Ik wist waar ik het over had. En als inspecteur heb jij de bijzondere taken om het algemeen belang te dienen. Ik vind ook dat als je als inspecteur en niet voortvarend handelt en niet voor je zaak strijdt, dat je eigenlijk het algemene belang niet dient... en dus ook geen knip voor de neus waard bent als inspecteur. We leggen de zaak voor aan een voormalig senior inspecteur... Menzo Westerouwer van Meteren. Hij heeft 13 jaar bij de Inspectie voor de Gezondheidszorg gewerkt. Ik heb Heersing een groot aantal jaren zelf meegemaakt... en met hem in de ondernemingsraad gezeten. Het is een uh, buitengewoon slimme professional. Zowel jurist als arts. Hij stond zijn mannetje, had de nodige eigen die een inspecteur hoort te hebben. En zoals ik hem beoordeel, was het een goede inspecteur. Maar niet de makkelijkste. Maar dat moet je je voor lief nemen. Professionals zijn vaak niet de makkelijkste. Maar de niet-makkelijkste zijn vaak wel de beste. En de, de papa- en nathouders, daar uh, heeft de maatschappij niks aan. Daar word je als inspectie niet voor betaald. Op 26 juni 2008 dient Yulung Singh bij het Tuchtcollege in Groningen... een spoedklacht in tegen vaatchirurg H. Maar twee weken later wordt deze klacht... door de hoogste baas van de inspectie, inspecteur-generaal Gerrit van der Wal... weer ingetrokken. We hebben van der Wal om een toelichting gevraagd... maar hij wil ons niet te woord staan. We leggen de handelwijze van de inspectie voor... aan oud-inspecteur Menzo Westerouwer van Meteren. Het is natuurlijk volstrekt onbegrijpelijk. Eigenlijk gewoon schandalig dat zoiets gebeurt. Er is sprake van een dysfunctionerende specialist. Er is eerst in Zuid-Nederland met pappen en nathouwen is er geprobeerd de man in zijn waarde te laten. Uiteindelijk is er toch weer een recidief plaatsgevonden. En hij vertrekt dan naar een ander deel van Nederland. Daar gaan weer dingen mis. Nou ja, dan kan je als in inspectie toch maar één ding doen. En dat is zo spoedig mogelijk de rechter een uitspraak laten doen. Want je bent als inspectie bij je toezichthouder. Je bent geen rechter. Dus je moet het aan een rechter voorleggen. Vaatchirurg H heeft eerst vier calamiteiten veroorzaakt in het Vicurie ziekenhuis in Venlo. Daar wordt hij ook twee keer betrapt op te veel alcohol in zijn bloed. Hij wordt naar een afkeekliniek gestuurd en hij stapt op in Venlo. Maar de inspectie staat toe dat hij vervolgens in het ziekenhuis in Winschoten weer aan de slag gaat. Binnen enkele maanden veroorzaakt hij daar een tiental calamiteiten. De inspectie voor de gezondheidszorg verwijt voormalig inspecteur Yulum Singh dat de feiten in zijn onderzoek naar vaatchirurg H onvoldoende vast stonden om een tuchtklacht in te dienen. De inspectie geeft aan in brieven aan u dat u de feiten nog niet op een rij had, dat het onderzoek nog niet compleet was, dat u te snel een spoedklacht heeft ingediend bij het tuchtcollege. U had gewoon nog geen sterke zaak. Dat is de stelling van de inspectie waar zij dat op baseert. Dat is me volstrekt onduidelijk. Omdat ik mij niet alleen gebaseerd heb op mijn eigen onderzoek... maar ook op het onderzoek van het Sint-Lucas ziekenhuis... maar ook op twee deskundigenrapporten. En die feiten liggen vast. En Yulam Singh voegt toe? Als dat waar zou zijn, dan mag je aannemen dat na 2,5 jaar onderzoek, de feiten wel voldoende onderzocht zouden zijn, vastgesteld zouden zijn en dat er een rapport inmiddels klaar zou liggen, dat is niet het geval. Oud-inspecteur van Meteren vindt het argument van de inspectie voor de terugtrekking van de tuchtklacht ook om een andere reden niet overtuigend. Een slecht opgesteld klaagschrift zal niet van doorslaggevende invloed zijn op de uiteindelijke maatregelen, omdat de tuchtrechter Domweg zelf een onderzoek instelt en niet afhankelijk is van het onderzoek van de inspectie. Was de terugklacht zoals die geformuleerd was, onvolledig... of zaten daar tekortkomingen aan... dan heb je dat binnen één of twee weken heb je dat, uh, gecorrigeerd. En dat je dat nu laat lopen, betekent in feite ook weer... dat de inspectie zijn werk gewoon niet goed doet. Voormalig inspecteur Yulam Singh is in 2009 door de inspectie ontslagen. Dit ontslag vecht hij aan. Daarnaast strijdt hij in nog een andere zaak tegen zijn voormalige werkgever... De inspectie wil namelijk 40.000 euro verhalen op Juloem Singh persoonlijk. Dat heeft te maken met een melding van de Nederlandse inspectie aan haar Britse zusterorganisatie, vertelt Juloem Singh. Ik heb ze in eerste instantie medegedeeld dat wij een onderzoek deden naar zijn functioneren hier in Nederland. Nadat ik het klaagschrift heb ingediend, heb ik een kopie daarvan ter onderbouwing van mijn eerdere brief aan de GMC toegezonden. En dat klaagschrift hebben zij opgevat als zijnde een beslissing van het Tuchtcollege. De Britse inspectie heeft de melding dus fout begrepen, volgens Julem Singh. De Engelse inspectie heeft de vaatschirurg non-actief gesteld... waardoor hij een half jaar niet heeft kunnen werken. En die inkomensderving heeft de chirurg gevorderd van de inspectie... En de inspectie heeft 40.000 euro aan hem betaald... onder de stelling dat ik een fout heb gemaakt. Dus dat de fout niet in Engeland lag, maar dat u het niet goed had doorgegeven? Ja, volgens de inspectie had ik de eh, Engelse inspectie niet mogen informeren. En ik zou ten onrechte gezegd hebben... dat hij in Nederland niet als vaatjurig mocht werken... zolang het onderzoek nog niet was afgerond. En nu eist de inspectie dat Yulung Singh die 40.000 euro persoonlijk vergoedt. Kan dat? Dat leggen we voor aan een deskundige op dit terrein. Hoogleraar arbeidsrecht Evert hulp. Het kan juist zijn dat de betrokken ambtenaar onjuist informatie heeft gestrekt aan het buitenland... en dat daardoor schade is ontstaan bij de vaatsheur. Maar de vraag is dan vervolgens of de ambtenaar daar zelf voor aansprakelijk moet zijn voor die schade. Dan moet er sprake zijn van uh, opzet of bewuste roekeloosheid. Dus de ambtenaar moet echt gewoon iets heel geks gedaan hebben waarvan eigenlijk iedereen een beetje kan bedenken... dat je dat als ambtenaar niet zou moeten doen. En daarvan lijkt me hier geen sprake. Dus wie moet het nu betalen, die schadeclaim van 40.000 euro? Ja, maar Ik ben bang gewoon de inspectie. Dit alles is nog geen verklaring... waarom de inspectie de spoedtuchtklacht tegen haar weer introk. En zijn handelwijze nog steeds niet heeft voorgelegd aan de tuchtrechter... We hebben het aan de inspectie voorgelegd, maar die weigert ook na herhaaldelijk aandringen van ons een interview. Wat denkt Julong Singh? Ik uh, heb het vermoeden dat de stafjuristen de inspecteur-generaal onvoldoende en bewust onjuist hebben geïnformeerd. Wat bedoelt u daarmee te zeggen? De medisch-inhoudelijke feiten uh, spreken voor zich. De medisch-inhoudelijke inspecteurs uh, zijn het er allemaal over eens... dat een spoedklacht ingediend had moeten worden. En de juristen hebben de inspecteur-generaal geïnformeerd... Dat, dat, dat de feiten niet zouden vaststaan... en dat ik de procedure niet in acht zou hebben genomen. Oud-inspecteur Van Meteren vindt de verklaring van Juloem plausibel. Hij constateert ook dat de juristen binnen de inspectie... steeds meer invloed hebben gekregen op de besluitvorming. En dit ten koste van de medisch-inhoudelijke inspecteurs. Als we gewoon puur kijken naar de rol van de juristen... die hebben de boventoon en die onderdrukken als het ware... het proces waar het feitelijk om gaat en dat is de gezondheidszorg. Waarom? Want je zou juist zeggen als er zaken worden onderzocht... is het juist fijn als er een goede jurist naar kijkt... en het juridisch goed op orde is. Dat moet ook zo zijn, maar dat is wat mij betreft ondersteunend. Het gaat om de toezichthouder voor de gezondheidszorg. Gaan er dingen in de gezondheidszorg mis... dan moet je daar wat aan doen als inspectie. Dat is het doel en de juristerij kan daar een middel bij zijn... Maar de inhoudelijke kant van de zaak speelt toch altijd de boventoon. Hè? Want daar gaat het uiteindelijk om. Je bent geen advocatenkantoor, je bent geen openbaar ministerie. Het is een overheidsinstelling die op de gezondheidszorg gericht is. En dat moet ook de boventoon voeren. Volgens Van Meteren speelt in deze zaak nog iets anders een rol. Voormalig inspecteur Juloem Singh is naast arts zelf ook jurist. Dit heeft volgens Van Meteren mogelijk vrevel gewekt bij de andere juristen. Een inspecteur die zich ook bemoeit met de juridische kant van de zaak. Terwijl daar aparte juristen voor zijn bij de inspectie. Dat zijn natuurlijk letterlijk soort machtsspelletjes. Kijk, hier gaat het om een arts-jurist. Uh, en hij zal een zekere mate van eigen wijsheid hebben. En ja, dat, dat kan oproepen van, daar ga ik eens eventjes tegenin. Het centrale deel van de inspectie heeft natuurlijk... een veel machtiger uh, juridische afdeling gekregen. En die uh, hebben waarschijnlijk hebben geen trek in... om uh, zo'n belangrijke inspecteur in de regio te hebben. Dit soort rare spelletjes uh, worden gewoon gespeeld. En uh, ik zou zeggen, de realiteit uh, wat er nu met meneer Sink gebeurd is onderschrijft dat. We leggen onze bevindingen voor aan Anne Mulder... woordvoerder van de VVD-fractie in de Tweede Kamer. Hij stelde, na aanleiding van onze eerste uitzending... schriftelijke vragen aan de minister en partijgenote Edith Schippers. Wat vindt Mulder van het feit dat het inspectieonderzoek... ruim 3,5 en een half jaar na de start nog steeds niet is afgerond? Het moet allemaal zorgvuldig. Ja, dat begrijp ik. Het moet altijd zorgvuldig. Maar 3,5 jaar is wel heel lang. En in al die tijd zijn er mogelijk mensen in gevaar. Dus ik zal er in de Kamer op aandringen dat dit soort onderzoeken in het vervolg sneller gebeuren. En ik wil nu toch wel graag weten wanneer het onderzoek dan wel is afgerond. En ik ben ook wel benieuwd of er nog meer van dit soort onderzoeken lopen tegen artsen waarvan we uh, dat nu niet weten. In al die tijd dat je niks doet, hebben patiënten een groot risico op die behandeltafels in de operatiekamers. Mulder begrijpt niet waarom de inspectie al onze interviewverzoeken over deze zaak heeft afgewezen. Ik vind dat organisaties gewoon verantwoording af moeten leggen over de vraag. waarom ze iets wel of waarom ze iets niet uh, hebben gedaan. Lijkt me heel logisch dat men daar wat over zegt. Zeker op dit onderwerp, want dit, dit gaat wel ergens over. Dit gaat over leven en dood. en dit gaat over mensen die de rest van hun leven invalide zijn. Nou, dan mag je best open en eerlijk zijn. Mulder is verbaasd dat de inspectie de schadeclaim van 40.000 euro... heeft doorgeschoven naar oud-inspecteur Juloem Singh. Toen ik dat hoorde, ging mijn wenkbrauw in zekere zin uh, omhoog. Als je daarover nadenkt, dan, uh, dan denk je van... ja, deze man heeft misschien schade voorkomen aan mensen en hij betaalt er nu een uh, prijs voor. Toch wil Mulder op dit punt terughoudend zijn met commentaar. Juist omdat hij lid is van de Tweede Kamer. De zaak is uh, bij de rechter. Ik ben medewetgever. Dus ik vind dat hier de rechter uh, ja, zijn werk uh, moet doen. 40.000 euro om iets naar buiten te brengen... waar iedereen van zegt dat is goed. Ja, u stelt een, een goede vraag. Maar wat ik al zei, ik, ik geef daar op dit moment geen antwoord op. De zaak is uh, onder de rechter. Maar 40.000 euro is, uh, is een groot bedrag. Die schadeclaim, daar gaat de Tweede Kamer niet over. Maar de traagheid van de inspectie, daar kan de Kamer wel iets aan doen. Nou, de Kamer kan, de kan via de minister. En de minister kan de inspectie uh, zeggen: van joh, ga daar eens even wat sneller achteraan. De inspectie is ook een van de weinige organisaties die extra geld krijgen in deze kabinetsperiode. 10 miljoen erbij. Dus het geld kan het probleem niet zijn. Kijk, een inspectie kan twee fouten maken. Hè? Je kan de fout maken dat je iemand te snel aanpakt. Maar de fout die er tegenover staat is dat je iemand niet te snel aanpakt. En dan uh, geeft hij allerlei schade aan een patiënt. En daar moeten ze tussen balanceren. En dan kun je beter veilig zijn dan sorry. Hè? Better safe dan sorry zijn. Natuurlijk zorgvuldig, maar eerder het zeker voor het onzekere nemen. Dan voorkom je ook dat dit soort mensen jarenlang uh, ongestraft en ongebreideld hun gang kunnen gaan met al die gevolgen van dien voor al die patiënten die nu thuis zitten... en misschien dit programma luisteren en een been kwijt zijn. En de nabestaanden. Wat vinden de getupeerde patiënten zelf van de opstelling van de inspectie? Zo iemand mag gewoon niet meer in een ziekenhuis werken. Iemand met zo'n probleem, die hoort niet te opereren. Heeft u ooit iets gehoord van het ziekenhuis in Venlo? Nee, in zeven jaar tijd heb ik nooit, uh, nooit iets gehoord. Heeft u ooit iets van de inspectie gehoord? Nee, ook nooit iets van gehoord. Voor mij is nu, na zeven jaar, komt dit nou naar boven... wat ik in zeven jaar tijd nooit geweten heb. Er zijn zoveel feiten al bekend. Wat moet er nou nog meer onderzocht worden, zou je denken, dan dit? Is dit niet voldoende? Hoe lang mag die man nog uh, werken? Hoe lang, wanneer, wie is het volgende slachtoffer? U hoorde een reportage van Sanne Boer en Huub Jaspers. De techniek was in handen van Alfred Koster. Niet alleen de Inspectie voor de Gezondheidszorg... heeft ons verzoek om een interview afgewezen. Ook de Koninklijke Nederlandse Maatschappij... tot bevordering der geneeskunst wilde geen commentaar geven. Uiteraard hebben we door H. en zijn advocaat benaderd. Maar ook die wensen niet mee te werken. Van de Vereniging voor Heelkunde ontvingen we een schriftelijke reactie. En die leidt als volgt. De afhandeling van deze melding door de inspectie heeft te lang geduurd. Dit is in algemene zin niet goed voor de melder... en zeker niet goed voor de betrokken patiënt en medisch specialist. De inspectie heeft daar excuses aangeboden. We hebben vertrouwen dat de inspectie zich inspant... dat dit in de toekomst niet meer gebeurt. De inspectie zelf liet ons nog weten dat H. inmiddels niet meer in Schotland werkt. Maar de reden daarvan kent de inspectie niet. Tot slot, er blijkt nog een andere Nederlandse arts te zijn die in Aberdeen werkt. En dat is niet dezelfde als vaatchirurg H. waar wij het over hebben. Argos, Radio Ongo. Nieuws over onderzoeksjournalistiek en onderzoeksjournalistiek in het nieuws. En deze rubriek maken we samen met de collega's van onjo.nl, de website voor onderzoeksjournalistiek van de publieke omroep. Eerst een huishoudelijke mededeling. Oud-journalist Mark Blessen stopt met zijn advieswerk voor het, advieswerk voor het west afrikaanse land Equatoriaal. Guinea. Dat heeft hij ons laten weten. Waarom melden we u dat? Nou, dat heeft alles te maken met onze uitzending over Blaise en zijn advieswerk in november vorig jaar. In die uitzending verdedigde Blaise zijn advieswerk nog met verven, maar nu laat hij weten dat hij gewoon een beetje moe is geworden van het gebrek aan daadkracht bij de regering van het Afrikaanse land. Ook zegt hij geen vertrouwen te hebben in de vermoedelijke opvolger van president Obiang, diens zoon. Lees het volledige persbericht over de kwestie op onyo.nl. En dan. Vandaag brengt NRC Handelsblad een onthullend artikel... over de soms wel drie dubbele petten van veeartsen... bij het voorschrijven van antibiotica aan vleesvarkens, meskuikens en kiskalveren. De laatste tijd horen we alarmerende berichten over bacteriën... die ziekte veroorzaken bij mensen, zoals de MRSA en de ESBL. En dat komt doordat we vlees eten van dieren... die zijn volgestouwd met antibiotica, waardoor de bacteriën resistent raken. Aan de telefoon Joep Domen, onderzoeksjournalist bij NRC Handelsblad... en schrijver van het vandaag verschenen artikel Het Antibiotica Syndicaat. Goedemiddag, meneer Domen. Goedemiddag. U beschrijft in het artikel hoe verweven de wereld van de dierenartsen is... met die van de farmaceutische industrie en de Haagse politiek. Uh, hoe, hoe bent u op dat onderwerp gekomen? Nou, eigenlijk 14 maanden geleden uh, was die antibiotica-discussie... Uh, in alle hevigheid uh, losgebarsten En toen dacht ik, ja... Het is toch eens interessant om daar eens naar te kijken, hè? Naar, de, naar de verschillende rollen van uh, de partijen die, uh, die, daar, uh, die je daarin vindt. En dan komt u uh, vooral uit op de dierenarts, hè? Ja, en toen heb ik dus niet vervolgens een heel jaar dierenarts onderzocht. Maar toen kwam het misbruik in de Rooms-Katholieke kerk ertussendoor. Dus het, het heeft iets even, heel anders Het heeft even stilgelegen. Maar, uh, het daar, heeft allemaal ik... met vlees te maken, maar. Ja, dat kun je ook zeggen, ja. Maar goed, dus, uh, daar ben ik uh, ongeveer uh, drie weken geleden mee doorgegaan. Ik had het dossier nog liggen, zoals gezegd. Maar ja, het is natuurlijk zo dat we weten dat in die hele agrarische wereld uh, alle partijen wel bijzonder goed met elkaar kunnen opschieten. En ook heel veel dingen zelf mogen regelen van de overheid, hè? want het is anders dan in andere landen in Europa. Heeft hier uh, de agrarische wereld uh, een uh, grote eigen daadkracht? En dat mag van het ministerie van eh, ELI heet dat tegenwoordig. Voor was dat gewoon het ministerie van Landbouw. En eh, nou ja goed, mijn oog viel eigenlijk op die dierenartsen, omdat zij eh, vaak genoemd worden de poortwachter zijn. Voor eh, zowel de gezondheid van de dieren als ook de volksgezondheid. Maar deze poortwachters die eh, bleken toch wel. Ja, zonder die poortwachters was het eigenlijk nooit zo uit de hand kunnen lopen. En... Want, ja. om u even te onderbreken, meneer Domme, ja. u beschrijft onder meer dat uh, dierenartsen die antibiotica voorschrijven, ja. zelf uh, ook weer belang daarbij hebben. Want vaak aandeelhouders zijn in een coöperatie, de AUV-holding, ja. die weer belang heeft in de antibiotica-industrie. Uh, ja, dat, dat, dat is... Het komt er erg dichtbij dus. Nee, dat is ook zo. U zei in het begin, ze hebben misschien soms wel drie dubbele petten op. Ik kan u zeggen, het zijn vier dubbele petten. Ze, ze zijn allereerst wettelijk, uh, hebben ze een, een monopolie op het uitschrijven van, uh, van recepten. Uh, van antibiotica-recepten. Zonder dierenartsen krijgt een veehouder geen antibiotica. Nou, dat is de eerste pet. De tweede pet is dat ze zelf ook van het ministerie de kleinhandel mogen doen. Dus ze mogen diezelfde antibiotica-spullen, die mogen ze verkopen. Maar dan blijkt dus, als je goed kijkt, en ja, het brede publiek weet het niet... en ik wist het ook niet, maar de sector weet dat natuurlijk zelf wel... zijn die dierenartsen samen... Dat is een uh, corporatie die daar waar een holdingstructuur onderhoudt. Maar goed, dat is ingewikkeld. Maar het komt erop neer dat er ongeveer 2000 dierenartsen in Nederland zijn... die ook eigenaar zijn um, van um, de, groot, de grootste groothandel in antibiotica en andere diergeneesmiddelen. De AUV-groothandel. En ze zijn samen eigenaar van een van de grootste antibiotica en andere fabrikanten. En dat is uh, een Eurofet, heet dat bedrijf. En dat hangt dus ook onder die AUV-poot. En waarom is dat in Nederland zo geregeld? Want het is wel erg kent ons. Kentons. Nou ja, in die agrarische wereld is natuurlijk heel veel coöperatief geregeld. Hè? De melkboeren die zich verenigen tot uh, bedrijven die uh, dan vervolgens Campina worden. En nou zo heb je, het, dat kom je overal tegen. De Zuid-Limburgse, uh, de Zuid-Brabantse nee, ZLTO. Nou van nou, dus die boerenorganisaties zijn al bijzonder actief in geweest in dit soort coöperatieve structuren, maar de dierenartsen blijkbaar ook. En ja, dat is dan toch uiteindelijk, als je gaat kijken naar die rol van die dierenarts, kan het daar dan wringen. We moeten nog even gezellig uh, gaan roddelen over een aantal CDA-politici die in uw artikel in NRC voorkomen. Uh, bijvoorbeeld Henk-Jan Ormel, Tweede Kamerlid voor het CDA en zelf oud-dierenarts. Wat schrijft u over hem? Bij Henk Jan Ormel komen inderdaad uh, al die lijntjes die we net uh, besproken hebben samen. Hè. Hij, is, uh, hij voert namens het CDA in de Tweede Kamer het woord over, die, uh, over diergezondheid. En dat doet hij dan dus ook over het gebruik in de veehouderij. Maar hij is dus een van die 2000 dierenartsen die eigenaar zijn van het farmacieconcern AUV hè, van die groothandel. Jos Werner. Jos Werner, dat is uh, de voorzitter van de CDA Eerste Kamerfractie. En Jos Werner is de voorzitter geworden van de geheel onafhankelijke stichting uh, Diergeneesmiddelenautoriteit... Dat is een stichting, maar als je op de cv van Jos Werner kijkt... dan staat erop dat hij al sinds 1994 commissaris is bij Merck. En Merck, dat is, die maken niet alleen uh, geneesmiddelen voor mensen, maar ook voor dieren. Dus dat is een grote speler in die markt. U zei het al, in andere Europese landen is dit anders geregeld. Daar controleert de overheid dit zelf meer. Ja. Uh, waarom zijn we in Nederland zo goed van vertrouwen dat dit uh, op deze manier is geregeld? Ja, goed van vertrouwen. Hè. Het is uh, um, ja het is inherent aan die aan die sector. Hè, daar waar de overheid uh, via de AFM controle op het, de financiële wereld heeft, via de NMA controle doet over de.. de, de de, zeg maar, het bedrijfsleven algemeen of mededinging. En we hebben voor tal van zaken hebben we autoriteiten opgericht als overheid. Alleen de agrarische sector mag het zelf doen. En dat zie je dus op, uh, op veel terreinen. Het is een uh, ja, wat aparte wereld uh, met bovendien bijzonder veel uh, invloed en macht in Den Haag. En veel dubbele petten. Vier dubbele petten. U uh, ja. schrijft ook dat Nederland het Europese land is... dat het meest antibiotica voorschrijft in de, in de grote uh, veeteelt... in de intensieve landbouw in ja. ja, en veehouderij. Uh, Denkt u dat u met zo'n artikel daar verandering in kunt brengen... of zijn die structuren daar toch iets te sterk voor? Ja, weet je, ik denk dat, dat onze taak als journalisten uh, en, en zeg maar de taak van de media is uh, niet zozeer omdat, om, om, omdat we nou het doel hebben veranderingen teweeg te brengen in de samenleving. Wij moeten de samenleving informeren over hoe het in elkaar zit en dan moet vervolgens die samenleving zelf besluiten of ze vinden dat hier een einde aan moet komen of dat het wellicht wat veranderd kan worden. Misschien kan er een discussie plaatsvinden, dat zou natuurlijk op zeer best goed zijn, of dierenartsen vier petten op moeten hebben in Nederland... en of het niet beter geregeld zou kunnen worden. Maar dat is een hele... Kijk, dat is niet onze verantwoordelijkheid. Wij melden het en dan zien we wel wat er mee gebeurt. U heeft vele prijzen gewonnen voor uw artikelen over de Rooms-Katholieke Kerk. Dat is een hele uitgebreide serie geworden en een boek. En uh, Hoe lang gaat u hierdoor met uw onderzoek naar het uh, Antibiotica-syndicaat in Nederland? Nou, dat, dat weet ik nog niet. Ik kreeg vanmorgen een telefoontje van een uh, collega van de NOS. Die zei, uh, Joep, uh, laten we eens gaan praten. Dus wie weet uh, kan, met, uh, uh, kan er in de toekomst uh, nog wat meer uh, uh, nieuws uh, te verwachten zijn over dit, uh, dit onderwerp. Domen. het eerste artikel staat in elk geval in NSC Handelsblad van vandaag. En het heet dus het Antibiotica Syndicaat. Over dat niet alleen slagers hun eigen vlees keuren, maar ja, soms doen dus ook dierenartsen dat. Dit was Argos voor deze zaterdag. We zijn er volgende week weer, dan met het verslag van een onderzoek... naar de achtergronden van de inval die de politie op kerstavond deed... bij een aantal Somaliërs in Rotterdam. U weet wel, die inval in die Rotterdamse belwinkels. Straks de Tros met Tros in bedrijf. Daarin de slag om de groene consument. Ik wens u een uh, heel prettig weekend. Moet kunnen met deze zon en met deze temperatuur. Dag. Dit is Radio 1. Elke dag het nieuws van alle kanten. 10.000 functies worden geschrapt. Begrepen. Wat gaat er nou met die tanks gebeuren? Die worden verkocht. De klappen ja. gaan echt overal vallen. En dat vind ik ook helemaal niet leuk. Dat is echt dramatisch. Impactstuk enorm. Luister via radio, mobiel of internet. Weet u nog dat u de eerste keer internet opging? Ik neem aan dat u het web bedoelt. Ja. Kijk live mee met de webcams in de Radio 1 studio en reageer rechtstreeks via Twitter of mail. Weet je nog wat je eerste tweet was, Holland? zou het. Ja, Nee, ik ook niet. Ga naar radio1.nl voor meer informatie. Radio 1. Het nieuws van alle kanten. Geïnspireerd op haar werk in Congo maakt regisseur Lotte van den Berg de voorstelling Les Spectateurs. Van 14 tot en met 23 april in Dordrecht, gevolgd door een Europese tournee. Kijk op omsk.nl.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 Naar Wenen? Nee, naar Zwolle. En snel. Want tot en met 8 mei is de topkunst van de vorst van Liechtenstein daar nog te zien. In Museum De Fundatie. Kijk op museumdefundatie.nl Dit is Radio 1.